Dat is lager dan verwacht, maar de rente kan elk moment weer stijgen, zegt deze Belgische verslaggever. Al die andere zwakke punten die ons land heeft en die Standard Poor's bijvoorbeeld vrijdag heeft aangehaald voor die ratingverlaging, namelijk de hoge staatsschuld, ook het feit dat we uh, al die waarborgen aan die, aan die banken gegeven hebben en misschien in het slechtste geval ook moeten uitbetalen, dat blijven we natuurlijk meeslepen en uh, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom die rente uh, bij het minste slechte nieuws ook weer omhoog kan gaan. Op financiële markten werd de transactie met interesse gevolgd. Vrijdag werd de kredietwaardigheid van België verlaagd... door beoordelaars Standard Poor's. En meteen daarna werd een politiek akkoord bereikt... over de begroting voor komend jaar. Italië betaalde vanochtend ook weer een fors hogere rente op obligaties. Daar was de rente 7,2 procent. In Zagreb is Ante Markovic overleden, de laatste premier van Joegoslavië... Markovic was twee jaar aan de macht toen hij in december 1991 aftrad. Het land viel uiteen en Joegoslavië kwam in de greep van een burgeroorlog. Markovic probeerde de socialistische staat Joegoslavië bijeen te houden. door de geleide economie op een agressieve wijze te liberaliseren. Ondanks zijn populariteit slaagde Markovic niet. Dat kwam door het toenemende nationalisme. De Kroaat Markovic was 87 jaar. Op een aantal plaatsen in Egypte kunnen de kiezers vandaag tot middernacht hun stem uitbrengen bij de parlementsverkiezingen. De meeste stembureaus gaan eerder dicht, maar hier en daar zijn problemen ontstaan waardoor niet iedereen op tijd kan stemmen, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Dat komt doordat bijvoorbeeld rechters die toezicht moeten houden de weg niet konden vinden of omdat de bus te veel stops had. Nou ja, hoe het ook komt dat te laten gingen de kiescommissie zegt die kantoren die mogen vanavond wat langer open blijven. De verkiezingen duren tot 10 januari. Vandaag wordt behalve in Cairo ook in de havenstad Alexandrië en zeven provincies gestemd. In de andere 18 provincies gebeurt dat later. Het nieuw gekozen parlement benoemt uiteindelijk een commissie die een nieuwe grondwet moet opstellen. En tijdens de verkiezingen in Congo zijn vandaag zeker vijf mensen omgekomen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gebeurde dat bij een aanval op een vrachtwagen met stembiljetten en bij aanvallen op een aantal stembureaus. Ook zijn sommige stembureaus nog niet opengegaan... omdat er geen stembiljetten zijn afgeleverd. Congolezen stemmen vandaag voor een nieuwe president en een nieuw parlement. In de aanloop naar de verkiezingen was het al onrustig in het land. Bij rellen in de hoofdstad Kinshasa kwamen dit weekend meerdere mensen om. En VN-veiligheidstroepen zijn in het land om rellen zoveel mogelijk te voorkomen. Het weer, overwegend zon, het is een graad of 9. Vanavond en vannacht blijft het vrij helder en de temperatuur daalt tot zo'n 4 graden. Morgenmiddag vanuit het westen bewolking en de zuidwestenwind neemt toe. Middagtemperatuur dan rond 9 graden. AMB Verkeersinformatie. Het staat behoorlijk vast op de A4. Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade, 4 kilometer. Tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging voor treinreizigers is meer dan een uur. Als ik zeg papieren valuta of fysiek zilver, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com Bescherm je vermogen.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 Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Na meer dan een halve eeuw touwtrekken om een schadevergoeding... voor de nabestaanden van het bloedbad bij Rawakadeh. klinkt nu in Indonesië de roep om schadevergoedingen voor de massa-executies... onder het bewind van Suharto, ook alweer ruim 60 jaar geleden. En daarna gaat theologe Arenda Haasnoot in onze dagelijkse opinierubriek... een appeltje schillen. Arenda, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik wil het hebben over de forse verhoging van de verkeersboetes. Per 2012 gaat dat gebeuren. En vanuit de politievakbonden is daarop gereageerd... maar niet op een positieve manier, juist heel negatief. En ik wil graag spreken met Walter Welting. Die is voorzitter van de politievakbond ANPV. En die zegt, ja, zo gaan de politieagenten minder boetes uitschrijven... Dat en vind ik een was heel vreemd juist verhaal. Zo blij met die extra boetes, dat je dacht: dat moeten we toejuichen. Nou, ik dacht bij mezelf: krijgen we straks uh, een soort weigeragenten. Oké, okay. goed. Dat is dus straks. Maar eerst de reportage. Nederland werkt op dit moment aan een schadevergoeding voor de nabestaanden van het bloedbad in het dorpje Rawagede in het voormalig Nederlands-Indië. Maar terwijl voor Nederland daarmee de kous af is, krijgt de zaak in Indonesië een vervolg. Want onder het Suharto-regime vonden ook bloedbaden plaats. Dus verheffen die slachtoffers nu ook hun stem. Maar maken eens een kans. Een reportage van Wilma van der Maten. Hier langs de universiteit. Haar studenten die vochten voor democratie in 1998, zelfs tot op het universiteitsterrein tijdens de demonstraties tegen Zuharto zijn doodgeschoten door militairen. Bewijzen genoeg zou je zeggen, maar nog steeds geen enkele veroordeling. En en het hopen de nabestaanden en de slachtoffers wel, zoals Moekie, hij is voorzitter van de werkgroep, verdwenen mensen tijdens Soeharto. En we ontmoeten elkaar in de tuin van de mensenrechtenorganisatie Contras. Moekie, jij zei net dat de uitspraak van het internationale gerechtshof in Den Haag, hè, dat Nederland dus moet gaan compenseren voor een bloedbad dat in 1947 heeft plaatsgevonden, dat dat voor jullie wel eens als een trigger kan gaan werken. Hoe dan? De goede ding is dat de court in de Hague in Ravaldi-case dat onze presidentie zich realiseert dat mensenrechten nooit verjaren en dat het mensenrechtentribunaal dat hij ons twee jaar geleden heeft beloofd, nu eindelijk is, moet worden opgericht. Want anders gaan jullie. Net zoals de advocaat van deze nabestaanden ook naar het internationale gerechtshof in Den Haag. Ik zie daar al een uitnodiging voor een discussie over Rawakadee bij jullie aan de muur hangen. Ja, course, we are we in kregen Indonesia, na aanleiding van de uitspraak voor het internationale gerechtshof zoveel telefoontjes binnen. Van slachtoffers die um, een bloedbad onder Indonesisch bewind hebben overleefd. En ze vroegen of wij ook een proces zouden kunnen aanspannen tegen de Indonesische staat... Want hier is nog nooit ook maar één generaal veroordeeld. Laat staan dat er compensaties betaald. We gaan verder de stad door. Het roept hier allemaal herinneringen op. Hier langs het gebouw van, het voormalige partijgebouw van Mekawati, dochter van Sukarno, Een van de eerste die hier begon voor democratie. En tijdens een bezetting van haar partijgebouw heeft het leger in 1996 100 mensen doodgeschoten. Het waren toen allemaal haar aanhangers. En we stappen even uit voor dat voormalige partijkantoor van Mekawati... Moukiyeh was toen ook een van haar aanhangers, een van die demonstranten. Het was in die periode dat Suharto onder zware politieke druk stond. Er was ook nog eens economische crisis. Mekawati en haar aanhangers eisten de democratie en verkiezingen. En elke dag waren er mobilisaties en werden er dus politieke activisten gearresteerd. Ja, ook? ja. Ja, I was blindfolded with handcuffs and then they shouted and they beat me, they punched me. Then I fell down, bleeding in my mouth here. hij is zelf ook slachtoffer. Hij vertelt het verhaal, het laatste half jaar voor de val van Suharto. dat hij als politiek activist werd gearresteerd. Dagenlang is gemarteld. So was shocked in my feet. Vastgebonden op een bed, zelfs met elektrische schokken. Met de En hij zegt het geluid van vrienden die toen ook werden gemarteld. Dat zal ik nooit meer kunnen vergeten. Dat zit nog steeds in mijn hoofd. De in in case. En daarom zijn we zo blij met de Nederlandse uitspraak. En voelen we ons zo gesterkt. Example, Nederland heeft een geweldig voorbeeld gegeven... hoe een land met zijn verleden zou moeten omgaan. En zo zou Indonesië het ook moeten doen. Should deal with the past. Terug in de tuin van de Mensenrechtenorganisatie. Allemaal mensen zitten hier gezellig te eten. Rond een restaurantje, een waroem, waar je je lunch kunt bestellen. En Moekie heeft me net verteld dat het is opgezet door de mensenrechtenorganisatie om de slachtoffers die tijdens Soharto als politieke activisten werden aangemerkt en daardoor hun baan en al hun bezittingen kwijtraakten, om die economisch in ieder geval een klein beetje vooruit te helpen. Ja. Bayetti? Bayetti? Nou, daar is Ibu Yeti, zegt hij, daar bij die Waroom. Ze is ook een slachtoffer. Haar vader werd tijdens een bloedbad. ...dat door soldaten in 1984 is aangericht. De haar vader is daar doodgeschoten in de havenstad Tanjung Priok. En dat ligt niet zo ver van het dorpje Rabakadee vandaan... ...waar de Nederlanders eh, standrechtelijk Indonesiërs executeren, jongens en mannen. Ze komt ons begroeten, een vrouw van rond de 40. En zij heeft dus dat eetentje voor de slachtoffers van mensenrechten schendingen opgezet. En we gaan zo met haar naar die wijk Tanjok Priok. Maar dus meer dan 100 mannen zijn doodgeschoten. En daar is nooit enige compensatie of rechtsherstel geweest. Ze weet na al die jaren nog steeds niet wat er nu werkelijk met haar vader is gebeurd en waar zijn lichaam is gebleven. Dat is de proces is Tanjok Priok. Ja. Priok ze vertelt dat ze toen 17 jaar was. Ze was binnen met haar moeder, ze hoorde de schoten. Maar ze zegt: Ik breng je nu naar een van de getuigen. Pak Judy, die het bloedbad heeft overleefd. En hij gaat jou vertellen wat er die nacht is gebeurd. Een hekje open. Een heel klein huisje waar we nu komen binnenlopen. Hallo. Ja. Ik ja. doe ja. van Pa Judy. En dat is Payuri zelf. Een man die tijdens het bloedbad 20 jaar oud was, maar en nu halverwege de 40 maar eruit ziet als een versleten, bejaarde man. Hij vertelde dat vooral in deze wijk er verzet was tegen het politieke beleid van Suharto... Dat er al vier mannen waren gearresteerd. En dat uit woede bijna alle mannen uit deze wijk richting het politiekantoor gingen. ...om te vragen waarom deze mannen waren gearresteerd. En voor het politiekantoor stond een legerbataillon de mannen op te wachten... ...en hij zegt voordat we het wisten, schoten ze met scherp op ons. 30 minuten. 30 minuten duurde de eerste ronde. Er werd met scherp op mannen geschoten. Er was geen waarschuwing vooraf, ook geen enkele discussie. Standrechtelijk, net zoals de Nederlanders in Rabakadee... ...zo werden hier de mannen in de havenstad Tanjok Priok... ...afgeschoten als wild. En daarna gingen soldaten controleren om te kijken wie er allemaal dood was en wie er nog leefde. En toen ze bij hem stonden, riep er een, hij leefde nog, schiet hem dood. En een ander vond dat het niet mocht. Daarna kwamen er allemaal vrachtwagens. Dus zeg maar, de mensen die nog in leven waren, als de overlevenden. ...werden allemaal in die vrachtwagens gegooid, gekieperd, zegt hij. De lijken werden opeengestapeld en hij kwam dus tussen allemaal lichamen in te liggen. Deze pa, Judy, heeft volgens twee maanden in de gevangenis gezeten. Zijn familie mocht niet op bezoek komen. En dan begint ze uit zichzelf te vertellen over... De uitspraak van het internationale gerechtshof in Den Haag. En ze zegt zeven weduwers. Maar zeven nabestaanden die compensatie krijgen. Zegt ze meer dan honderd mensen hier in deze havenstad zijn doodgeschoten. Mensen die nooit gerechtigheid hebben gekregen. Er moet toch ook voor ons iets zijn. Nederland zegt ze en ze wijst naar haar hart heeft in ieder geval gevoel. En dat heeft Indonesië niet. Zolang het parlement in Indonesië nog wordt gedomineerd... door partijen van de voormalige generaal Wiranto... en de voormalige partij van Suharto Kolkar. komt er geen compensatie. En reportage van Wilma van der Maten. Mensenrechtenorganisaties onderzoeken nu... of ze de Indonesische regering voor het internationaal gerechtshof in Den Haag kunnen dagen. En er is nieuws. Vanaf volgend jaar september mag er op 60 procent van de Nederlandse snelwegen 130 km per uur worden gereden. Dat schrijft minister Schultz van Hagen aan de Tweede Kamer. Afgelopen maanden is er op diverse snelwegen een proef gedaan met een verhoging van de maximumsnelheid. En Schultz heeft daaruit geconcludeerd dat 130 de norm moet worden voor alle snelwegen, behalve daar waar het vanwege het milieu niet kan. In totaal kan er volgend jaar op 900 kilometer snelweg dag en nacht 130 worden gereden. En op nog eens 500 kilometer snelweg gaat die maximumsnelheid gelden op momenten dat het rustig is. En de minister wil verder dat vier van de vijf 80 kilometer zones bij de grote steden verdwijnen. En dat is het laatste nieuws.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 Propaganda twisting everything round the bend And all the pages turn white and black When it's been red there's no turn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 There's no okay. turn. Tim Akkerman. Wie nee, schildert vandaag ons appeltje? Dat is theologe Arenda Haasnoot. En uh, Arenda, je zei net al, net na drieën... Uh, je wilt het hebben over de verhoging van de boetes. Ja, klopt. Ja. Uh, en het appeltje is dan te zillen met Walter Welting... voorzitter van de politievakbond ANPV. En die vertelt dat de politieagenten... Ja, ter plekke gaan weigeren om dan uiteindelijk die verhoogde boetes uit te schrijven... dat ze ze te hoog vinden. En dat vind ik een, eigenlijk een vreemd verhaal. Krijg je dan zoiets als weigeragenten op straat? Ja, waarom vind je het een vreemd verhaal? Nou, volgens mij moeten mensen zich gewoon aan de regels houden. Dus als je je aan de regels niet houdt, ja, dan krijg je een boete. Dat, dat is helder. Dus dat zou, dan zou uiteindelijk eigenlijk ook niet moeten uitmaken wat voor boete je krijgt. Hoe hoog die dan is? Maar maakt niet uit hoe hoog die is. Jij zou altijd betalen als je een boete kreeg. Ja, ik, ik, ja nou, ik heb nog nooit natuurlijk een uh, ontzettend hoge boete oh, gehad. Oh, okay. nee, ik bedoel Als predikant moet je daar natuurlijk zeker voor uitkijken. Nee, maar ik, ik vind gewoon dat je aan de regels moet houden. Dus, dus ja, hoe hoog die boete dan ook is. En wat ik, wat ik ook vind, ik ben, zit redelijk op de weg. En, en ik vind toch zeker um, dat het rijgedrag het asociale rijgedrag toeneemt. En dat, dat hoor je dus ook. Want de minister zegt ook, ja, het gaat met name om overtredingen... die nogal hufterig zijn. Dus de meest ergelijke overtredingen. Dus doorrijden bij een zebrapad... Um, toeteren? Ja, dat hoorde er dus ook bij. Nou, dat, dat vond ik wel ook opmerkelijk. Dus ik dacht, nou, dat moet dan in ieder geval ophouden als ik wegrijd en ik nog naar mijn kinderen. Want dat deed je tot nu toe, toeteren? Dat gebeurde wel eens, maar nou, ik stop daar <laughs> natuurlijk acuut mee. Dat, dat begrijp je wel. Hè? Maar ook, ook het bestuur van de auto terwijl je rijbewijs is ingenomen. En dat, dat, dat gebeurt uh, overal. Negeren van stoptekens van, uh, van ja. de politie. Die gaan allemaal omhoog en je zegt, er zit best wat in. Dus die agenten moeten die boetes gewoon uitdelen. Ja, en ook vandaag hoor je steeds meer automobilisten rijden door naar schade. Dus het, het, het neemt toe. En ik vind ook gewoon, nou, uh, uh, het, het lijkt dan de omgekeerde wereld. Ik bedoel, politieagenten houden zich aan de wet, die staan daarvoor. En nu gaan ze ineens ook daar uh, zich van omkeren. Nou, wat is dan nog wel... Uh... Ja, goed. Totale verwarring. Walter Welting, kom er maar in. Goedemiddag, voorzitter van de politievakbond ANPV. Waarom wilt u die boetes niet uh, betalen? Uh, niet betalen, nou, sorry. Eerst, niet uitschrijven? Nou, laat ik eerst even beginnen dat ik het helemaal eens ben met mevrouw Haast wanneer ze zegt dat wij gewoon zijn werk moeten doen. Want dan zijn ze wel aangenomen en als je een overtreding constateert, dan moet je schrijven. Maar het probleem zit hem dan niet zozeer in het schrijven. Het probleem zit hem wel in dat de collega's de afweging kunnen maken... Kunnen maken of ze wel of niet schrijven. En die afweging wordt alleen maar versterkt. Door de hoogte van boetes in verhouding met het schrijf en in de verhouding met de betrokkenen die ze tegenover zich hebben staan. Wacht even, je kunt een afweging maken of je hem wel of niet schrijft, zegt u? Ja, de collega's hebben het, zoals het vrij heet de discretionaire bevoegdheid. Dus ze kunnen zelf afwegen of ze inderdaad op dat moment wel of niet optreden. Of dat opportun is, of dat ze het uit moeten stellen, of dat ze het op een andere manier af kunnen doen. Ja, dus um, dan moet je gewoon een ben... beetje mazzel hebben met wie je, nou. wie je, wie je, wie je treft. Dus of hij goed humeur heeft of een slecht humeur. Of een knikkerbeen uh, ja, dat... uit bed, been dat is nou net het grote probleem. Dat zou niet mogen. Collega's moeten heel eenvoudig bij het constateren van een overtreding... wanneer ze vinden dat dat een uh, dusdanig gedrag is... dat ze bonen te schrijven ook schrijven. Die moeten zich niet af gaan, uh, gaan vragen van is die boete dan wel hoog... en kan diegene die teugen over me hebt staan die boete wel betalen of niet... Ja, maar dan, dan, dan zou je toch ook bij de politieagenten zelf moet, uh, moeten zijn om daar het gesprek over aan te gaan. Hè? Om misschien bepaalde voorwaarden te scheppen. Dat ze dan wel gewoon die boete uitschrijven. En dan is het toch niet zozeer het, het probleem van die minister. Die volgens mij ook niet echt een probleem daarmee heeft. Die zoiets heeft van, nou, ik ben er niet bang voor dat dat gaat gebeuren. Dat, dat, ze moeten dat gewoon doen. En, maar is het dan niet een zaak om met die politieagenten zelf aan de slag te gaan. En te zeggen van, nou, hè, trek daar dan gewoon één lijn in. Ja, maar dat ben ik helemaal mee niet eens. Maar wat er nu het grootste probleem is, en waar uiteindelijk de minister ook om te doen zal zijn, is het vergroten van de verkeersveiligheid. Het enige doel wat hij zou moeten hebben, en dat, dat is het vergroten van de verkeersveiligheid. De boete zou helemaal niet relevant moeten zijn, het vergroten van de boete niet, maar de pakkant zou moeten vergroten. Wanneer iemand heel simpel, dagelijks onderweg, het risico loopt, dat hij bij welke overtreding die dan oppleegt, de kans loopt tegen de te lopen, dan houdt hij heel snel op met het nemen van, uh, van het risico. En op dit moment is de pakkant zo gereed, en u zit veel onderweg, u kunt voor u zelf wel even nagaan. U had het er net over, u heeft getoeterd, u zwaait naar uw kinderen. Dat is dadelijk een absurde boete van 350 euro. U er dan mee. Is dat omdat u de regels naleeft of omdat u zegt, de boete is te hoog? Ja, nee, dat is nu wel mijn punt natuurlijk. Voor vaak het, bent hij gecontroleerd, of opgewezen dat hij niet moet vaccineren. mocht al eerder niet. Ja, maar ik had, ik had dat natuurlijk moeten weten. Want ik heb mijn rijbewijs gehaald. En toen heb ik dat ooit geleerd. En ja, en dan na zoveel jaren dan ben je dat zo min of meer vergeten. Maar het helpt wel. Het helpt wel. Want op het moment dat ik het hoorde, dacht ik van ja, hè, dat is een soort gewoonte geworden. Hè, je denkt dat le leuk en aardig. Maar eigenlijk is het dus tegen de wet. En ik hoor dan ook nog eens een keer het geldbedrag dat er tegenover staat. Nou, dat, dat is dus even ook niet haalbaar in ons gezin. Dus ik heb zoiets van, nou, dat, dat is dus voorbij. En ik denk dat dat voor heel veel Nederlanders geldt. He, dus dat, dat, dat als je dat nog daarmee mee bepaald wordt. en dat die boetes dus gewoon uh, zeker omhoog gaan. in deze tijd dan ook. zou ik zeggen, nou dat heeft toch uh, ook een soort afschrikwekkende werking. He, dan, dan haal je het helemaal niet meer in je hoofd. En dan ja, zet je misschien ook iets eerder een snelheidsbegrenzer nee, in je ook auto. Niet eens. Ik, ik, ik ga u ook niet aanvallen op dat gedrag. Ik wil het alleen maar als voorbeeld nemen om te zeggen. van hoe vaak bent u op aangesproken door collega's. van u mag niet plakseneren. Nou, dat is waarschijnlijk nooit gebeurd. Dus de varkans die u ondervindt op dit punt, is gering tot niet Nou, op het moment dat we de verkeersveiligheid op andere punten ook willen vergroten, dan zullen we heel hard moeten werken aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Ja, maar meneer Welting, we dus meneer, Welting, moeten doen. meneer Welting, meneer Welting, even voor de helderheid, dat is toch niet uw taak? Dat is toch de taak van politici om te, om te bepalen hoe dat moet? ja, nee, dat ben ik helemaal eens, maar de collega's, en dat, daar heb ik het wel een beetje moeite mee, de collega's worden geconfronteerd met hoge boetes, die gaan dus op zitten waar ze niet thuis horen, omdat ze vinden dat ze dan inderdaad dat voor zichzelf moreel niet kunnen verkopen. Er is daar heel raad... veel weerstand van, van de burgerij, en aan de, de ene kant terecht, aan de andere kant zeg de, de, de heugde heeft het verdiend, maar de andere dan weer niet. Maar dat is even de kern, maar, meneer Welting, die als die ik dat even mag onderbreken, de kern is dus dat agenten het niet meer durven en hij gaat niet over hem niet terug. Welke collega die ook spreekt, op het moment dat hij op zal treden, op moet treden, zal hij dat, zal hij dat doen. Alleen hij zal het niet doen in een aantal situaties. hij vindt. ...dat dat niet meer in verhouding staat op het gebrekend feit dat met de betrokkenen die niet ja, dus... over zich heeft staan. Ah, oké, dus dus het, het punt is dan dat is eigenlijk dat, dat de politieagenten een, een, een eigen mening hebben... ...en, en in, in, in, die, in die eigen meningsvrijheid daar dan uh, de, de, de, kans, de kant gaan kiezen van de, van de burger die dan misschien staat te smeken. Ik zal, zal dat voorkomen. Ik heb, een aantal, voorbeelden. Ik heb uh, een aantal voorbeelden klaar liggen om erover te praten... ...om te zeggen van nou de mensen maken dus wel een afweging om de collega's op afrekening op basis van de hoogte van de boete. En ik vind dat ook onjuist. Maar dat is dan dat toch dat wel heel vreemd. Ik vind het echt een ja. heel vreemd verhaal. Ik, eigenlijk snap ik daar nu nog steeds uh, niet veel van. He, want want ja, ze moeten ja. toch gewoon doen waarvoor ze zijn aangesteld? Tenminste, ja, dat geldt dat, dat dat ook helemaal in mijn verhaal. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik gaf het net zelf al aan. Het zijn verstandige mensen die als professioneel worden gezien. Dus een hele grote uh, bevoegdheid hebben gekregen die er ook zorgvuldig mee om moeten gaan. En dus inderdaad keuzes mogen en ook moeten maken. Maar ik vind dat de keuzes die gemaakt worden op basis van de van de moet ook onjuist. Maar je kunt het de mensen niet kwalijk nemen dat ze menselijk blijven. Dus je zult dat inderdaad anders moeten inbrengen. Van nood, laatste ja. woord. Ja, kijk, kijk ik denk dat, dat mensen zich ook te goed van bewust moeten zijn... dat je een overtreding maakt en op een overtreding staat een boete. En uh, ja, daar, daar heb je rekening mee te houden. En als dat omhoog gaat, wat mij betreft, uh, is dat een extra stimulans... om gewoon netjes je aan de rails te houden. U pleit niet voor weigeragenten, hoor ik. Oh, absoluut niet. Nee, nee maar goed. dat pleit ik ook niet voor. Dus daar zijn we het wel over eens. Waar ik voor pleit is een grote van de pakkans. Ja, dat is duidelijk. Dat is, is een soort en Of een evenwichtig systeem die iedereen bijdoet. Want nu is het zo dat iemand de 350 euro moet krijgen gewoon voor een feit. Nou, zijn er zijn erbij die kunnen dat wel, maar we zijn er zijn ook heel veel bij uh, die het niet kunnen betalen. Maar degene die het wel kan betalen, die zal dat links laten liggen. En die zal de volgende keer ook weer ja, ja. ja, ja. Nou, maar misschien is het dan goed om, om als vakbond met de minister te praten, bijvoorbeeld over zo'n inkomensafhankelijk. Uh... Ja. Ja. Boete. Ja, de, -systeem ja, daar heb ik het al over gehad, daar wil men kennelijk niet aan. Oké, okay. maar, ja, maar dat debat gaan we nu niet voeren, want daar is de tijd dag, tekort jammer. voor. Hartelijk dank, Walter Welting van de politievakbond aan PV en de Haasnoot. En dit is de dag zit erop voor vandaag. Kijkt u nog eens even op de website, dit is de dag. Nu Kunt u ook de gesprekken die we hier aan tafel voeren terugluisteren. Na het nieuws van half vier. Villa VPRO met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Dag Elspeth, goedemiddag. Nederland is veiliger dan ooit. Al meer dan een halve eeuw hebben we geen oorlogen meer hier. En er is ook helemaal geen sprake van grote terroristische aanslagen. En toch is Nederland bang. En de regering reageert daarop met steeds verdergaand beleid. Want de kiezer accepteert geen risico's meer. Frank Bovenkerk is criminoloog. Hij schreef een boek over dat gevoel van dreiging... en de taakopvatting van de overheid. Daar gaan we zo meteen over praten in Villa VPRO. Eerst het nieuws, Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Op 60 van de snelwegen mag vanaf september volgend jaar... 130 km per uur worden gereden. Dat heeft minister Schults van Hagen bekendgemaakt. Alleen daar waar het vanwege het milieu niet kan... blijft de maximumsnelheid op 120. Verder wil Schultz af van 4 van de 85-kilometer-zones... rond de grote steden. Dat worden 100-kilometer-zones. België heeft tegen een recordhoge rente staatsobligaties geveld. Er is 2 miljard euro binnengehaald. maar daarvoor moet 5,7% rente worden betaald. Bij een vorige lening eind oktober betaalde België nog 4,4%. In Congo zijn zeker vijf doden gevallen bij de verkiezingen. Diverse stembureaus zijn aangevallen. Congolezen stemmen vandaag voor een nieuwe president en een nieuw parlement. Ook in de aanloop naar de verkiezingen was het al onrustig in het land. En de laatste premier van Joegoslavië, Ante Markovic, is overleden. Hij trad in 1991 af. Toen bleek dat hij er niet in slaagde de socialistische staat bijeen te houden. Vervolgens sprak er een burgeroorlog uit. Markovic is 87 jaar geworden. En zover het nieuws van dit moment. ABB ah, Verkeersinformatie. Het is nog niet echt druk op de weg. Fietsers staan er op de A4, Amsterdam, Den Haag bij hoogmade 3 drie kilometer en op de A10 West op de ring van Amsterdam... voor de Continental 3 kilometer. En verder dreigen er wat problemen in het oosten van het land... omdat de spitstrook op de A50 en de A73 rond knop het Eewijk niet open wil. Ze hebben daar te kampen met een technische storing. Het treinverkeer ligt al een tijdje stil tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist... na een aanrijding. Inmiddels hebben ze daar bussen gevonden... maar treinreizigers moeten toch rekenen op een uur vertraging.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1. En wat bieden wij u? vieren ons panel schuld en boete over actuele zaken aangaande misdaad en recht. En daarvoor praat ik met criminoloog Frank Bovenkerk... over de angst voor terrorisme en radicalisering... en welk antwoord de Nederlandse overheid daarop heeft. Ofwel, hoe garandeer je, als, eh, hoe garandeer je de kiezer een risicoloze maatschappij. En de Vrolijke Wetenschap heeft nieuws over de succesformule... voor een glanzende carrière. Wilt u reageren? Ga naar onze site, villa Dit is Radio 1, Villa VPRO. Een koep dreigt tegen FNV-leider Agnes Jongerius. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. De krant heeft een concept in handen waaruit blijkt... dat de drie grootste FNV-bonden, Abfacabo bondgenoten en FNV Bouw... werken aan de oprichting van een eigen koepel... En over een rol voor Agnes Jongeriërs wordt in dat stuk met geen woord gerept. Het is opmerkelijk dat dit nu naar buiten komt... want eind deze week wordt het tussenrapport verwacht van de heren Wijfels en Noten... over het wantrouwen en de verdeeldheid binnen de FNV en hoe het verder moet. Aan de telefoon John Kerstens, hij is voorzitter van FNV Bouw. Goedemiddag, meneer Kerstens. Goedemiddag. Kon u niet meer wachten op dat rapport? Moest er wat gebeuren? Nou, ik kon zelf uh, wel wachten op het rapport... en mijn collega's van uh, FNV-bondgenoten en Abfacabo uh, ook. Ja. Wat u zei, uh, dat is in zoverre correct... dat er sprake is van een uh, concept-intentieverklaring... tussen de drie grote bonden. En dat is een eind van, het einde van een traject... wat eigenlijk al in mei 2009 is ingezet. Ja. Toen had de FNV breed een congres... waarin gesproken is over de wenselijke... en volgens ons noodzakelijke vernieuwing van de FNV. Mm -hmm. Er zijn toen een aantal voorbeeldprojecten bij benoemd. Dat van ons is er één van... Alleen wat ontbreekt in dat concept... en wat de Telegraaf dus ook niet heeft opgeschreven... Ja. dat is dat er nog geen handtekeningen onder staan en dat we met elkaar twee dingen hebben afgesproken... die wel erg belangrijk zijn. Het eerste is dat we niet het traject waar u het net over hebt... van de verkenners Herman wijfels en Handnoten... in de wielen willen rijden. Mm -hmm. Dus wij stoppen ons project even in de ijskast... om dat gezamenlijk FNV-traject ruim baan te geven. En het tweede, wat ook in dit stuk ontbreekt... dat is een voorwaarde die wij hebben gesteld aan de grote bonden. Dat is namelijk dat als je de FNV wil vernieuwen... als je meer werk wil maken van de combinatie van... aan de ene kant de macht van het getal, 1,4 miljoen leden... en aan de andere kant de kracht van de herkenbaarheid... voor mensen vanuit hun werkende situatie... dat je dan met name als twee grote bonden... achter je oren moet krappen... en je zou moeten opsplitsen... in kleinere, duidelijke, herkenbare eenheden. Nou, die twee stukken informatie... Die ontbreken in dat Telegraaf-artikel. Ja. En als ze dan iets uitlekt in deze periode, ja, dan snap ik dat het voor heel, heel veel mensen verleidelijk is om de woorden koep in de mond te nemen. Maar dat is in ieder geval niet wat wij ermee voor hebben. Dat is in elk geval niet wat, wat u ermee voor heeft, of alle drie de bonden er niet mee voor hebben? Uh, nou, ik zei net dat is niet wat wij ermee voor hebben. Mm -hmm. Dus dat geldt ook voor FVV-bondgenoten en nou, advocabel FVV, want ook die. We hebben gezegd, samen met ons, van, we moeten eerst dat traject van die verkenners voorrang geven. Ja, en is dat uit, is dat uit uh, uh, fatsoen dat u zegt, die commissie is nu eenmaal ingesteld, we moeten dat traject ruimte geven. Maar wij hebben wat ons drieën betreft een plan achter de hand wat het volgens ons toch moet gaan worden. En uh, dat betekent dat er een soort megabond mega binnen de bond gaat ontstaan. Nou, het is in eerste plaats wel een kwestie van fatsoen. Zo zit ik nou eenmaal in, uh, in elkaar. Mm -hmm. Ik vind het fatsoenlijk dat als je als FNV breed een traject ingaat. dat je dat gewoon uh, volgt, dat je daaraan meedoet. Dan hebben FNV-bondgenoten, FNV-bouw en advocaten zitten aan gecommitteerd. Ook wij zitten met die verkenners om uh, tafel. Maar het is bovendien ook een grote wens van FNV-bouw. niet alleen om de FNV te vernieuwen, want mm -hmm. dat is hartstikke nodig. maar ook uh, om dat te doen. Uh, op een manier die de hele FNV kan meemaken. Ja. Ja, wat nu wat, wat lastig is, en ik weet ook niet van wie, van wie dat stuk afkomstig nee, is... Nee, wie heeft dat is, nou dat maar is, weer gelekt, hè? Ja, dat weet ik niet. Maar wat lastig is dat twee trajecten, ja. allebei FNV-trajecten... want ik zei net dat ons traject met bondgenoot en APVA eigenlijk een van de voorbeeldprojecten is... die in 2009 is benoemd door de voltallige fnv dat dat nu tegelijkertijd naar buiten komt met een... Nieuw fnv traject en we hebben met z'n allen gezegd, wij allemaal dus, dat nieuwe FMV-traject moet nu eerst de kans Het krijgen. is gewoon eigenlijk wat u zegt, een soort werkgroep, omdat al een paar jaar geleden is afgesproken dat de bond moest moderniseren en toevallig zijn deze drie bonden, Advocabo, Bondgenoten en Bouw, ook bij elkaar gaan zitten om, om, om een soort vernieuwingsplan op te schrijven. Een soort ja, werkgroep binnen heen... de bond. Ja, dat is niet helemaal toevallig, want in het FNV-congres van twee jaar geleden, waarin er over die vernieuwing is gesproken, is een project van ons en bondgenoten als voorbeeldproject genoemd. Mm -hmm. En advocabo heeft gevraagd om daarbij te mogen aansluiten. Heeft u, want we kennen u als iemand die graag bruggen brug bouwt, dat weten we nog uit de tijd van het pensioenakkoord... toen u en uw bond ook van cruciaal belang waren. Uh, heeft u Agnes Jongerius al gebeld vandaag om te zeggen... dat dit een, uh, een wat verminkt bericht is en dat er van een koep geen sprake is? Dat het gewoon gaat om, om een, om een, om een idee-stuk... van hoe de bond gemoderniseerd zou kunnen worden? Ja, Agnes weet natuurlijk van deze beweging af, want hij vloeit voort uit het congres waar ze zelf leiding aan gegeven heeft. Ik ben de hele dag druk geweest met allerlei media te woord staan om toch uit te leggen. Uh, hoe je dit stuk in perspectief zou moeten plaatsen. Mm -hmm. En het contact tussen mij en Agnes is vandaag tot nu toe... Uh, maar uh, ik ga er zo bellen, is beperkt gebleven tot een aantal sms'jes heen en weer. Ja. En dat waren geen boze sms'jes. Nee, oké, okay, nu gaat er zo bellen. En denkt u niet dat ook een beetje meespeelt dat het stuk deze tendens heeft gekregen... dat de andere twee bonden, u niet, maar de andere twee bonden, Abfacabo en bondgenoten... wel duidelijk hebben gemaakt na de hele affaire rond het pensioenakkoord... dat mevrouw Jongerius wat hem betreft op moet stappen? Ja, maar dat, dat, dat, dat, uh, dat zit helemaal niet in dat stuk. Dus het, het is, is ook voor... niet vreemd dat in dit stuk van Drie Bonden niets staat over de vakcentrale. Want dat is een vervolgfase en die kan nu mooi uh, zeg maar aan de orde komen in het traject van die verkenners. Want, want die gaan al... zich daar zeker over buigen. Want alles wat, wat, wat staat in dit stuk, dat zien jullie ook alle drie nog steeds als zijnde een onderdeel van die vakcentrale. Ja, dat staat er, er nou uitdrukkelijk wel dat in. Dat staat er wel in, oké. Okay. Ja. Goed. Hartelijk bedankt John Kersten. Zij is voorzitter van FNV Bouw... een van de bonden die uh, samen met Abfacabo en bondgenoten... bezig is hard na te denken over de modernisering van de FNV. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Verstrikt in een web van regels en wetten vindt hij zijn weg. Met opgeheven hoofd zoekt hij de beste oplossing. De Wereldburger. Met vandaag... De 76-jarige Len Pardoel uit Rotterdam. Zij wil voor het einde van deze winter dood zijn. En niet omdat ze ongeneeslijk ziek is of ondraaglijk lijdt. Nee, gewoon omdat zij klaar is met leven. Zij pleit met de Nederlandse Euthanasievereniging... voor een wettelijke regeling voor stervenshulp aan oude mensen... die hun leven voltooid vinden. De Tweede Kamer debatteert er vanaf 15 december over. Len Pardoel is in ieder geval al volledig klaar voor de dood. Vertelt zij verslaggever Jan Maarten.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 Ik heb een goede cognac gekocht, kijk maar. En ik denk nog wel eens een keertje cognac. Oh, want die hebt u al staan? die heb ik al staan. Hier. Kijk, zie je, VSP. En dan doe ik zo'n heel glas, zo'n hele beker vol. Helemaal boider bo bo vol. Het brandt wel in je keel, maar dat slik ik achter elkaar door. daar dus heb ik geen moeite mee. En waarom is dat dan? Nou, dan werken de medicijnen veel, veel sneller met alcohol. oh ja En daarna gaan de medicijnen? Ja. oké okay. want, want het... Uh... Het geval is dus, wat u ook verteld heeft... is dat u in deze winter eigenlijk zelf euthanasie wil, wil plegen. Ik? Ja, ik wilde ja. de, de jaarwisseling niet meer meemaken. Dat wilde ik niet meer. Maar dan heb ik met mijn huisarts een afspraak... Die heeft dus, uh, die zou in januari... Hij zei, wacht nou, wacht nou. Ik ga met zijn collega's in januari mijn geval bespreken. Want ik wil het allerliefste, gewoon legale zelf-euthanasie. Zelf-doding vind ik een snetwoord. En zelf uh, hele, helemaal een snetwoord. Maar ik wil dat gewoon netjes doen. En het is ook voor mijn kinderen. Het is niet voor mij alleen, maar ook voor mijn kinderen. Maar en als dat dan niet... Uh, en niet mag, dan voel ik me toch gedwongen om het dan maar zelf, uh, op, die, op deze manier te doen. Ik heb al lang de middelen in huis, jarenlang. Dat voelt heel veilig dat je toch je eigen lot in je eigen hand hebt. Waarom wilt u dood? Nou, ik mis mijn kinderen natuurlijk. En ik mis hem natuurlijk heel erg. Mis hem? Nou, dat is mijn, mijn, mijn, mijn man, waar ik zoveel jaar, 36 jaar mee getrouwd ben geweest. Dat gebeurt natuurlijk met meerdere vrouwen, dat ze hun man verliezen. Maar waarom heeft dat bij u zo'n leegte achtergelaten, dat u, dat u dood wil? Ja, ja, ja. ik wilde met hem meegaan de dood in eigenlijk. Ik heb uh, wel uh, uh, aan mijn man gezegd, toen wij wisten dat hij dat dus dood zou gaan... van nou, ik ga verder met de kinderen zoals ik met jou heb geleefd. En als het met de kinderen niet gaat, dan, dan kom ik jou achterna. Dat heb ik toen gezegd. En toen ging het niet met de ja, kinderen? Wat ik niet verwacht had, het ging inderdaad niet met de kinderen. Ik ben dus een hulp gaan zoeken... En uh, toen werd ik niet serieus genomen, want ze geloofden mijn verhaal niet. Nou, toen voelde ik me zo in de steek gelaten door de hulflinnen... ook door mijn kinderen, dat ik uh, eruit wilde stappen. Dat, dat is eigenlijk de oorzaak gewe geweest. En toen heb ik inderdaad de, een manier gevonden om eruit te stappen. En dat is bijna gelukt. U hebt toen al zelfmoord gepleegd? Zelfmoord gepleegd, ja. Ja. ja. Vindt u dat u het uw kinderen aan kunt doen om, om weg te gaan? Ja, waarom niet? Nou, omdat ze u missen. Ja, ik weet niet of ze me wel zo missen. Dat weet ik niet. Als ik nou zeker ervan was dat ze me zo zouden missen... dan zou ik daar wel anders over denken. Maar ik denk dat ze me eraan gewend raken. Ik heb gezien hoe ze hun vader eigenlijk ook... dat ze er makkelijk aan wenden. Je bent eigenlijk een beetje teleurgesteld in uw kinderen. Ja, dat teleurgesteld in mijn kinderen. Dat is het goede woord, ja. Ja. ja. En dan zij nu een heel een sterk appeal op je doen om niet te gaan... Nou, ik ben vastbesloten, dat ga ik toch. Dat heb ik niet helemaal uh, voorgenomen, dat ga ik toch. Uh, want u, u hebt nu dus een afspraak met, uh, met, met uw dokter, maar, met, ja, met uw huisarts. Maar ja, denkt u dat er een legale manier gevonden kan worden? Want u valt dat toch in geen enkele van, wetgeving? Dat dus is hij voor mij. Ja. Want hij kent mij door en door, hij weet hoe ik erover denk. Maar wat zou weet dat er kunnen zijn van? dan? Psychische problemen. Ja. Dat is bij mij het geval. Ik ben niet depressief, geen psychiatrisch patiënt, maar ik heb toch wel psychische problemen. Voelt u zichzelf een, een voorvechter? Zekere ja, voor... zin wel. Ik wil proberen een klein steentje bij te dragen om dit nou eens voor iedereen voor elkaar te krijgen. Om voor iedereen dat en, ze kan. Heel in kort gaat het erom dat mensen die gewoon geen plezier meer hebben in hun leven het recht zouden moeten hebben. Om dood uh, te oh, ja. ja, en ja. dan op een aangename manier. Want er is een drankje, en dat, dat ben je, wat, wat ik nu heb, dat duurt gewoon een uur of acht. Dat is uh, toch van mij, vind ik zelf ook, uh, ja, dat is niet, niet fijn natuurlijk. Maar dan komt je eigen huisarts en eventueel je dierbaren bij je. Nou, dat zou geweldig zijn als dat, uh, daar ben ik ervoor in weg. Ik, ik heb toch wel een zekere missie eigenlijk, vind ik zelf. En de kinderen van Len Pardoel wilden tot nu toe niet reageren. Morgen deel 2 over Len en haar strijd voor een zachte, zelfgekozen dood. Nederland is in velerlei opzichten nog nooit zo veilig geweest als vandaag de dag. Al heel lang geen oorlogen meer, geen grote natuurrampen... en geen massale terroristische aanslagen... En toch zijn we bang, we voelen ons bedreigd en de overheid reageert daarop. Met steeds meer maatregelen, verboden en uitbreiding van bevoegdheden om ons toch maar dat gevoel van veiligheid te geven. Het is ook niet voor niets dat wij tegenwoordig een minister voor Veiligheid en Justitie hebben, let vooral op de volgorde. Frank Bovenkerk, hartelijk welkom. Criminoloog eh, met emeritaat, maar nog één dag per week eh, bekleedt u de leerstoel Radicaliseringstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. En vrijdag kwam uw nieuwste boek uit met de titel Een Gevoel van dreiging, ondertitel Opstellen over terrorisme, radicalisering en de taak van de overheid. Dat angstgevoel, die dreiging waar ik het net even over had, is die onterecht? Op niets gestoeld? N Natuurlijk zijn er allerlei dreigingen. Uh, dat zijn de dreigingen van een risicomaatschappij. Naarmate je maatschappij ook ingewikkelder in elkaar zit... kan er meer ontploffen en, uh, en misgaan. Dus wat dat betreft... Uh, er kan van alles gebeuren. Maar er gebeurt niet zo verschrikkelijk veel. Vaak tot je verbazing, moet ik eerlijk zeggen. En statistisch gesproken... Uh, ja, zijn er een aantal risicofactoren... maar dat zijn nou precies niet de factoren... die uh, door de overheid worden aangepakt... Nee, precies. Het is wat u zegt, statistisch gezien. Maar de, de gemiddelde burger houdt zich niet vast aan statistieken. Die gaat af op zijn eigen gevoel. Nou ja, de gemiddelde en laat burger, ik zeggen, één drijf ik in Noorwegen. Ja, is dat zo. is natuurlijk een uitzonderlijk Dat Dat beschrijft ook. Dat zijn uitzonderlijke gevallen. Maar die geven wel dat dat gevoel er komt bij de burger. En ah, om een of andere reden gaat de overheid niet op statistieken af, maar op dat gevoel. Nou ja, de mensen redeneren natuurlijk dat je een statistische kans hebt van 50%. Hmm. Iedere keer apart. Het gebeurt wel of het gebeurt niet. En dan ga je er toevallig bijwezen. Ja. En dat is het punt waar het om draait. Dat in ons type samenleving dat niet meer acceptabel geacht wordt... dat we zulke risico's lopen. Dat is het. De mens accepteert niet meer dat er gevaren zijn... die Precies. niet door de overheid te voorkomen of aan te pakken zijn. Ja, ik, ik kan me ook eerlijk gezegd van die overheid niet zo goed voorstellen... dat er iemand is die de mensen gaat vertellen dat we de risico's eenmaal moeten accepteren. Maar ze zijn er, natuurlijk. Voordat we gaan kijken naar wat de overheid dan wel probeert te doen... om de mensen zich wat veiliger te laten voelen... of dat er dan al of niet terecht is... de overheid zegt wel degelijk als er iemand als Breivik, als in Noorwegen opstaat... dit is uitzonderlijk, dat had niemand voor kunnen zijn. Dit zijn nou eenmaal dingen die doen zich voor... kunnen wij ook niks aan doen, dan zijn ze toch wel vrij eerlijk. Dat, dat klopt, ja, maar het is ook onvoorspelbaar... Daar begin ik mijn boek mee, uh -huh. om te vertellen dat je eigenlijk bij dit soort grote rampen... Uh, dat je dat eigenlijk nooit voor kunt zijn. Er komt iedere keer een onderzoek naar afloop. Uh -huh. En vervolgens worden er maatregelen genomen die het onmogelijk zouden maken om datzelfde te doen uh, plaatsvinden. Maar het gebeurt nooit op dezelfde manier. De volgende ramp komt altijd uit een, uit een hele andere hoek. Dat en... is inderdaad wat u zegt. Hè? Het is altijd achteraf. Het is zoals u zegt, het is een bekende uitdrukking, geloof ik. Het zijn altijd de generaals die de, die de oorlog, oorlog ja, ja. uitvechten. Uh, maar geen oorlog is hetzelfde. Ja. Laten we dan eens kijken naar, naar het terrorisme. Uh, uh, aanslagen hier in Nederland, een terroristische aanslag. Kan je de moord op Theo van Gogh een terroristische aanslag? Nou, daar kun je over twisten. Mm -hmm. Ik vind het zelf meer een politieke moord. Bij terrorisme uh, gaat het erom dat iemand uh, de bevolking in het algemeen vrees aanjaagt... door willekeurige burgers uh, af te maken. Je kent ook dan bij terroristische aanslagen... de namen helemaal niet van de slachtoffers. Nee. Maar in dit geval was het een particuliere afrekening... met iemand die dus ja, bewust uh, moslims had beledigd enzovoort. En ik zou zeggen, als criminoloog... zou ik dat eerder een politieke moord noemen... Mm -hmm. dan een terroristische aanslag... Dan het, maar, goed, maar het was wel voor de mensen en ook voor de overheid... was het een aanleiding om zich bewust te zijn van het feit... dat er van terroristische aanslagen wel sprake kan, ko, zal, dat, zou kunnen zijn. Ja, ik denk dat dat, dat nog moeilijk is gebeurd door uh, de aanslagen in, uh, in Londen in vij, uh, 2005... en daarvoor in, Man in, in Madrid. Dit, ja. Toen kregen wij door dat er in onze landen zelf... zogenaamde homegrown terrorist rond zouden kunnen lopen. Mm -hmm. Meestal kinderen van de tweede generatie. Uh, en... Van, van immigranten, moslim-immigranten. Okay, die dreiging is er dan, die angst is er. Dan, ja. dan, komen de, dan zegt de overheid natuurlijk, moeten wij maatregelen gaan treffen. We moeten preventief te werk gaan, wat, wat heel zinvol is. Hoe heeft de Nederlandse overheid dat gedaan? Nou, ze, er, zit, er is een verbindingstukje noodzakelijk om te begrijpen wat hier gebeurt. Waarom vindt de overheid het noodzakelijk om er iets aan te doen? Omdat als ze niets gedaan hebben, dan zal achteraf gezegd worden dat ze daarvoor verantwoordelijk gesteld worden. Mm -hmm. Dat ze geen preventieve maatregelen genomen hebben... Dat is de reden waarom men er zo vreselijk achterheen zit. Of schoon ik vermoed dat er toch een heleboel politici zijn die donders goed weten dat het natuurlijk geen moer helpt. Maar, maar uh, Dat is dus de vraag. Het zijn preventieve maatregelen, maar die ja. worden genomen voor de bunen, zoals dat dan heet. Om Juist. de mensen het gevoel van veiligheid het gevoel te geven. Het gevoel van veiligheid te zonder geven. Zonder dat je daadwerkelijk weet of het ook oh ja, succesvol is. Misschien zal het een keertje wel helpen, dat weet ik niet. Er is nog nooit een fatsoenlijke evaluatie van die overheidsingrepen uh, geweest. Het is ook heel moeilijk, want wat zou je nou precies moeten meten? Wat zou je moeten onderzoeken als ja. je eens wil kijken... naar de, de, de succesvolheid van de maatregelen die er genomen zijn hier... preventieve maatregelen tegen terroristische aanslagen? Nou, dan moet je dus bewijzen uh, dat er minder aanslagen... dat er helemaal geen of minder, in ieder geval minder aanslagen zijn geweest... dan er geweest zouden zijn als je die maatregelen niet genomen had. Dat is de enige, enige fatsoenlijke maatstaf. Het enkele feit dat er geen terroristische aanslagen zijn geweest, dat zegt me niks. Dus, maar dat dat er, mensen kunnen dan ook zeggen, zie je wel dat het werkt? Er We zijn helemaal geen aanslagen gepleegd. Ja, maar zelfs als er aanslagen gepleegd zouden zijn, zou het nog gewerkt kunnen hebben. Want het mm -hmm. zou mogelijk zijn geweest dat er dubbel zoveel van die aanslagen zijn geweest. Als die maatregelen niet genomen konden worden. Dus dat is een onmogelijke opgave. Dat is een evaluatie trouwens van alle criminaliteitsbestrijdende projecten. Je weet eigenlijk niet wat je goed moet meten. Mm -hmm. Je kan kijken naar het aantal uh, aan, aanslagen dat veredeld is. En daar hebben we er een paar van. Je kan kijken naar de vraag of er minder mensen radicaliseren. Dat wil zeggen in een uh, ja, psychologisch stadium komen... dat ze ertoe in staat zouden zijn... Mm -hmm. Je kan misschien ook nog simpeler, eenvoudig kijken... of mensen minder bang zijn dan nou, vroeger. Daar voel want... vroeg ik nog eigenlijk het meeste voor. Dat, en dat is ook misschien wel aardig te meten... maar bovendien is ja. dat ook waar de overheid natuurlijk op uit is. Ja. Zorgen dat de angst onder de bevolking... het gevoel van dreiging weggenomen wordt. Of, die dreiging, of dat gevoel nou terecht is of niet, dat even daar gelaten. Dus. Ja, maar dat is mijn redenering dus, dat dat niet zal helpen. Want de volgende dreiging staat alweer op ons te wachten... en we weten niet waar die vandaan komt. Mm -hmm. Dus typisch voor een risicosamenleving, daar ging ik weer mijn ja, verhaal nou ja. mee... is dat het... Het aantal dreigingen is onafzienbaar en komt van onvoorspelbare hoek. En je kunt dus op die manier maatregelen blijven nemen. Mensen moeten gewoon accepteren, zo goed als je moet accepteren Ik, dat je ziek kan worden... moet je accepteren dat een, een maatschappij risico's met zich meebrengt. Dat de ja, gevaren kleven aan leven. Leven brengt het risico met zich mee dat je doodgaat. Maar hoe verkoopt een politicus dit? Ja, dat doet hij dus ook niet. En dus, het komt er beleid, en dus komt er beleid waarvan u zegt... dan moet je nog maar kijken of dat zin heeft. Maar wat belangrijker is, het nou, is ook vaak beleid... wat zelfs afrecht zou kunnen werken. Wat dat is ook zo privacy schendt ja. of wat misschien zelfs mogelijke daders... nog meer een hoek indrukt van waar je ze juist uit zou kunnen. Ja, dat is halen. voorkomen juist. Als je ze dus op een bepaald type van mogelijke daders gaat concentreren... dan kan je hele ja, verdachte categorieën van de bevolking creëren. Mm -hmm. Dat het, je, gebeurt dat nu? Het gebeurt, ja. Ik denk dat dat uh, met... Uh, met moslims gebeurt. Mm -hmm. uh, nee, niet zo in het algemeen, maar met name in bepaalde buurten. Daar er wordt erg op ze gelet. Er wordt voortdurend aan die mensen gevraagd... om, st om hun standpunt duidelijk te maken. Je bent toch ook niet voor uh, wat Osama bin Laden deed enzovoort. Mm -hmm. worden er wordt steeds maar weer aan herinnerd... dat ze een veiligheidsrisico zijn. Terwijl als je een fatsoenlijk beleid zou willen voeren om werkelijk mensen vroegtijdig te, eruit te kunnen halen... die gevaarlijk kunnen worden, lijkt het mij verstandig... om die gemeenschap aan jouw, hand, aan jouw zijde te krijgen. Mm -hmm. Wat zou de overheid dan moeten doen... dus niet die preventieve maatregelen voor de bune die zelfs aanvraag kunnen werken... maar wat zou dus moeten doen om dit wat u nu schetst te voorkomen... dat mensen juist in een hoek gedrukt worden waar je ze niet wil... maar ook dat dat gevoel van dreiging onder de bevolking enigszins afneemt? Ik denk dat er een heleboel dingen doen die wel goed zijn. Want er worden wel degelijk alle mogelijke banden gesmeed in buurten waar het risico loopt. Er worden wel degelijk alle mogelijke mensen uh, ja, verantwoordelijk gemaakt om te signaleren als er iets gevaarlijks is. Maar er zit dus een negatieve kant aan en daar mm -hmm. wijs ik op. is Een onbedoeld neveneffect is dat zo'n uh, gemeenschap zich uh, mm -hmm. nou ja, extra bekeken voelt en daardoor inderdaad wegkruipt. En ja. niet meer meehelpt. Mm -hmm. Dat is een moeilijke afweging. Maar ik begrijp verdomd goed... dat uh, vanuit het ministerie men het zeer nuttig vindt... om althans een aantal netwerken te hebben in al die buurten Natuurlijk, van ja. mensen. Ja. Maar om nou aan de andere kant weer... Uh, ...Jan en alle man met de taak op te zadelen om uit te kijken voor gevaarlijke lieden. Ik bedoel, er worden onderwijzers opgeleid uh, om in de klas te kijken. Er worden politieagenten opgeleid die van opblazen weten... ...over wat er bijvoorbeeld in een moslimgemeenschap, uh, oh. maar ook bij ultra rechts aan de hand is. Uh, er worden jeugdwerkers opgeleid en die krijgen allemaal een cursus van een middag. En dan zouden ze het moeten kunnen. En, en dan moeten ze het kunnen. Ja. En, uh, het is een beetje paniekvoetbal. Ja, dat is het eigenlijk. Om paniek te voorkomen, dat is natuurlijk gek. Ja, ja. goed. Um, Frank Bovenkerk schreef het boek Een gevoel van dreiging. Het is uitgegeven bij Augustus. Het lijkt mij een prachtig Sinterklaas cadeau. Om eens iets meer te weten te komen over daadwerkelijke dreigingen in Nederland. Maar vooral toch ook om ons te realiseren dat er aan leven nu eenmaal risico's verbonden zijn. Dat je niet kan verwachten van anderen en van een overheid dat die een risicoloze maatschappij voor ons uh, kweken. Frank Bovenkerk, hartelijk bedankt. Dank u. Tijd voor onze serie Ultrakorte Ware Verhalen. Pst, Eén minuut. Soms best zielig. Moet ik nou er naartoe of moet ik hem laten? Maar ik kan heel hard krijzen. Dan kan je er ook echt niet... Uh... Dan kan je hem ook echt niet laten. Dan moet je daarheen. Een soort aantrekkingskracht. Ik heb er twee katten. En een ervan, die komt af en toe binnen. En die kruist ook op zo'n hoge toon... dat ik soms het onderscheid niet kan uh, maken. En dan denk ik, oeh, het is de baby. En dan uh, is het gewoon een kat die binnenkomt wandelen. <laughs> maar het schijnt dus ook dat katten... Het, het is ook het enige communicatiemiddel. Natuurlijk miauwen... Om eten te krijgen of aandacht te krijgen. Dat is gewoon mijn tweede kindje. U hoorde één minuut gemaakt door richtje Rijnsma. De villa maakt even plaats voor nieuws en weer en verkeer en ster. Dan zijn wij terug met ons panel schuld en boete met actuele zaken. De criminaliteit en vooral toch ook de rechtshandhaving betreffende. En we hebben onze eigen vrolijke wetenschap. Met leuk nieuws over een glanzende carrière maken. Tot zo.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 Geef een museumkaart. De sleutel tot 400 schatkamers zoals musea, science centers, tuinen, onderduikadressen, kastelen. Ga naar museumkaart.nl slash cadeau en bestel hem nu. Museumkaart. Blijf ontdekken. Ons ziekteverzuim is 2,8 Dat is uitzonderlijk laag. Ook Hans Schelbergen van Philips weet dat IAK het anders doet. Met resultaat. Ervaar het op iak.nl slash samen.